Goedemiddag, mijn naam is Thies en dit is het nieuws van NOS op 3. Het hoge waterpeil in de Maas zorgt voor problemen in Limburg. Op een camping in Bitterswijk moeten de kampeerders hun caravans en tenten verkassen naar hogere plekken. En ook zijn op verschillende delen van de Maas veerponten uit de vaart gehaald. Het water in de rivier staat hoog door de vele regen, die werd veroorzaakt door voormalig orkaan Kirk. In Venlo is een monument onthuld met de namen van de slachtoffers die vielen door bommen van de geallieerden, 80 jaar geleden... In het najaar van 1944 werd Venlo meer dan tien keer door geallieerde bommen getroffen en daarbij vielen 219 doden. We gedenken de slachtoffers die hier in deze straten hun leven verloren. En het is heel goed dat te doen. Ook dat hun namen hier op de namenmuur aangebracht zijn, zodat we nog steeds hen kunnen herinneren. Het doelwit van de bombardementen was een brug die door het Duitse leger werd gebruikt voor transporten. Eind november 1944 werd de brug door de Duitsers zelf opgeblazen om de opmars van de geallieerden te vertragen. Rijkswaterstaat begint morgen aan de bergingsactie van het schip dat gisteren zonk in de Maas bij Maastricht. Dat is een dag eerder dan aangekondigd. Het schip van bijna 70 meter lang botste door een sterke stroming tegen een stuw en zonk naar de bodem. Het omhoogtakelen van het schip duurt waarschijnlijk een paar dagen. Het Nederlands helftal is aangekomen in München om te trainen voor de Nations League wedstrijden tegen Duitsland. Het is nog even afwachten wie Virgil van Dijk vervangt als aanvoerder... Maar verslaggever Jeroen Stekelburg heeft daar wel een theorie over. Als we de wet van Koeman volgen, dan is dat uh, morgen niet Denzel Dumfries. Koeman heeft namelijk een eerste aanvoerder, Virgil van Dijk, een tweede aanvoerder, Nathan Ake. En daarna is het degene met de meeste Interlands. En dat is, als hij morgen speelt, Stefan de Vrij. Dus ik verwacht persoonlijk dat morgen Stefan de Vrij de aanvoerder is van het Nederlands elftal. De wedstrijd Nederland-Duitsland wordt morgenavond om kwart voor negen afgetrapt in het stadion van Bayern München. Het weer buien, maar in het zuiden en zuidwesten overwegend droog. Geleidelijk overal wat meer zon. Vanavond overal droog en wisselend bewolkt bij 4 tot 8 graden. Morgen ook bewolkt en vooral in het zuiden regen. Het wordt een graad of 11 en vanaf woensdag wordt het een stuk zachter. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 6.9 Fast as you can be, deep the shade of blue. When you're feeling alone, all to whom else do you go? See, I'd cry if you hurt, I'd give you my. Because I love you so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 I'm the So would you love me?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 Zoals het gaat. Mm -hmm. Toch wil ik zo graag weten hoe het is. Als jij weer voor me staat. Jij het is, nog één keer samen. Tegen weten, weten, niet. niet om lang te laten duren. Niet omdat ik je min maar.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 Listen to your... FM down t uh t -oh. For eternity